Ja, ja, van zullen naar Domekini. Pas op Schulz, want die zijn je ook vrij. Een beklagenswaardige beklaagde. Het hoorspel The Prisoner van Don Hayward. Voor Nederlandse oren vertaald en bewerkt door Annie Vietsch. Regie Jan C. Hubert. Meneer? Uh, uh, uh, uh. Jawel, meneer de rechter commissaris. <lacht> Ik zat die avond in de wacht op het bureau Brugstraat... ...toen de beklaagde zich al daar te 19.30 uur vervoegde... ...en vroeg, is deze tent open? <laughs> <tot�en> op mijn bevestigend antwoord vervolgde hij... ...goed... Dan kunnen we zaken doen. Ik heb zojuist, hoe noemen jullie dat? Een ernstig misdrijf gepleegd. Ik wil een volledige bekentenis afleggen. Dus als u pen, inkt en papier bij de hand hebt. verklaarde, verklaar als volgt: Ik ben Simon Vrolijk, bureelambtenaar ten stadhuizen, 31 jaar. Inwonend Lijnstraat 47 bij mijn moeder, aangezien mijn vader Simon Vrolijk Senior ervandoor is en ergens in de buurt van Enschede hokt met een circusdame. <lacht> Sinds zijn vertrek is mijn moeder in toenemende mate van mij afhankelijk geworden. En de laatste jaren is zij het grootste gedeelte van de dag bedlegerig legerig. Geweest. Als de weersomstandigheden niet ongunstig waren, kruide ik haar in een invalidekarretje door het stadspark naar de zwanen in de grote vijver, want daar mocht ze zo graag naar kijken. Ze was er altijd op uit een vrome indruk te maken, maar als je het mij vraagt, had ze meer van een oude dragonder... ...en speelde ze een komedie... Oh, of... een je brigadier. Beklaagde. Uh, jawel, heer Lachbare. Bedoelt u met deze zinsnede te beweren... ...dat uw moeder ziekte en invaliditeit feestde? Ik bedoel te beweren, heer Lachbare... ...dat ze zo gezond was als u en ik. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Ga verder, brigadier. Tot de orders, meneer de commissaris. Beklaagde vrolijk vervolgde zijn verklaring als volgt ik heb mijn moeder altijd teleurgesteld van het toelatingsexamen voor de hbs heb ik niks terechtgebracht in het stadhuis heb ik met stiekem roken is een brandje veroorzaakt op judo heb ik het in zeven jaar niet verder gebracht dan de rode band en ik hou helemaal niet van voetballen. Mijn moeder trachtte altijd haar diepe teleurstelling... zoveel mogelijk voor mij te verbergen. En als die haar toch te machtig werd... schonk ze mij telkens weer vergiffenis. Kortom, een onvo on onvoorstelbare tyrannie. Het zou ongeveer zes uur geweest zijn... Toen ik plotseling werd bezeten door een grote onvergevelijke woede. Onvergevelijk omdat ik in deze keer niet de baas kon worden. Maar ik had het niet meer. Het was een soort kettingreactie die, onont, de, die onontkoombaar moest uitlopen op deze noodlottige ontkroping. Ik zal beginnen met woensdag. Het liep tegen de avond en alles leek net als anders. Geef me de aardappels, jongen, dan zak ze vast schillen. Voor morgen, hè? Hmm. Hmm. Goed, moeder. Als het niet te veel moeite is, zo, Simon? Natuurlijk niet, moeder. Dat is een heel goede wedstrijd geweest gisteravond. Aarzeliers. Reuze spannend. Dank dat je dat de, de televisie aanzetten, moeder. Hart, maar reuze spannend. Die Romein, hoe heet die nou ook weer? Eh, uh, uh, Mociano. Gemeen kereltje. Uh. terug, zoals die die rechtsachter Kees Newton vloerde. Nou, die kunnen we wel afschrijven voor de rest van het toernooi. Als we de televisie aanzetten, moeder. Houdt hij ons misschien het beeld voor dat we van onszelf hebben hetgeen wellicht het begin ener dialoog zou kunnen zijn in onze zo aan communicatiestoornis leidende tijd? Wat is dat voor onzin? Wie zegt dat? Huh. Krant. Oh, nou goed. De Roemenen speelden sterk verdedigend en op balbezit, hè? Oh. Maar in de vijftiende minuut zat het ze toch niet glad. Hurst. Wat Hurst? Een doelpunt, jongen. 1-0 voor Engeland. Nederland 2. Elsie Tenner brengt een bezoek aan de Rovers Return... ...alwaar haar een onaangename verrassing wacht. Kuiphof begreep er niks van. Kuiphof? Herman, jongen. De verslaggever. Oh, nee, nee. Die kwam niet door. Nee. Spaak was het. In bussen. Die begreep er niks van. Waarvan? Dat die Roemenen niet terugsloegen in een alles-of-niks-offensief. Die, eh, die niet voor. Hoe heet die nou ook weer? Dumitratje. Ja, ja, ja. Florea Dumitratje. Die kreeg... Ja, ik weet wel dat je geen belang stelt in voetballen. Prachtig wel, moeder. Maar alleen als u het ooggetuigenverslag geeft. Ondertussen zit ik er wel aan te denken. Waarom? Nou, aan wat we nou allemaal van het tv-programma missen. Door uw onzelfzuchtig verslag van wat ik gisteren van het tv-programma heb gemist. Onzelfzuchtig? Wel nee, jongen. Een goed gesprek met jou. Zou ik voor geen goud willen ruilen voor de aanstootgevende programma's en andere onzin van die kijkdoos. Ja, als er voetballen was geweest vanavond... Ik dacht natuurlijk dat er nog een fijne nabeschouwing zou komen, maar niks hoor. Een of andere zedeloze dokter met zijn zogenaamde seksuele voorlichting. Op het andere bed was er een keurige dame. Die liet zien hoe je van gips figuren voor de tuin. We hong. hebben toch geen tuin, moeder? Daar zijn gietvormen van te koop, wist jij dat? Uh, uh, maar die moet je eerst inzetten, hoor. Want anders blijft het geepst eraan vastzitten. En dan heb je al als je Als ik werk... nog eens promotie maak, kunnen we misschien een huis met een ik tuin... Ik zou liever zien, jongen, dat jij wat meer plezier had in je werk. Wat baat het een man, zo hij de aardige wind. Dan zou ik misschien een tuinbeeld voor u kunnen kopen. Zo'n soort zo gewoon enge dwerg met een baard en een hark. Ach, dat hoeft nou ook weer niet, jongen en zeker niet ten koste van jouw geluk. Moeder, u hebt recht op zo'n dwerg. Ach, ik heb jou toch, Simon. Simon. Simon. Zei u iets, moeder? Ben je nou eindelijk klaar met die stofzuigen? Ja. Wat is er dan? Ik kan er geen woord tussen krijgen. Oh, wou u iets zeggen dan? Ja. Wat dan? Dat ik het wel gemerkt heb, hoor. Wat? Dat je je zat te vervelen toen ik vertelde van Roemenië en Engeland. Ik heb me niet verveeld, moeder. Oh, jawel. Mij kan je niks wijsmaken, Simon. Maar ik vind het niet erg, hoor. Erg? Wat erg dat je niks om voetballen geeft. Oh, nou, gelukkig dan maar. Ik ben er eigenlijk wel blij om. Blij? Ja, want als hij niet zo gek op voetballen was geweest... zou je vader me nooit voor dat circuswijf hebben <laughs> laten zitten. Die lile. De vliegende kanonskogel. Ja. Ik heb het je nooit verteld, jongen. Maar nou mag je het wel weten. Wat? Hoe het is gebeurd... Zal ik het vertellen? Graag, moeder. Als u vertelt, ben ik een en al oor. Dat weet nou, u wel, hè? Ja, dat weet ik. <coughs> nou, goed dan. Je vader was keeper in het derde van Bokkelse Boys. Zaterdagmiddag voetbal. dat spreekt vanzelf. Nou stond er die dag een circus tent op het terrein... pal naast zijn voetbalveld. Schijnt iets mis te zijn gegaan. Want op een gegeven moment werd dat mens dwars door het tendoek heen geschoten... en kwam met een grote boog terecht... precies in het doelnet van de boys... waar je vader stond. Op een gegeven moment... Tjee, dat heb ik nooit geweten. Dan weet je het nou. Ze hebben haar en je vader moeten bevrijden uit de ravage. Ravage? Natuurlijk, jongen. Dat mens woog 110 kilo in die dagen. <laughs> De palen braken als lucifershoutjes. En met net en al kwam ze boven op je vader terecht... en drukte hem zo diep in het drassige doelgebied... dat ze hem hebben moeten uitgraven. Jee. Ja. Nou, daar heeft hij natuurlijk een... kom, hoe heet het, van overgehouden? Een uh, trauma. Juist, jongen. Een trauma. Geen woord had hij met haar kunnen spreken. zou ze niet meer gezien... nadat ze haar bokkelse doel had bereikt maar één week na die noodlottige gebeurtenis... heeft hij zijn boeltje gepakt... en is hij dat circus overal achter het gereisd. Gek geworden. Nee, Simon, dat mag je niet zeggen. De volgende dag al heb ik het hem vergeven. Want ik bedacht dat ik tegenover hem tekort had zijn geschoten. Dat ik mijn taak in dit aardse leven te gemakkelijk had opgevat. Dat zij iets moest hebben wat ik hem niet kon offeren. Daar kon u toch niks aan doen, moeder. U hebt gewoon de kans gemist om door een kanon... op een voetbalveld te worden geschoten. Kort en goed, Simon. Ik wil je maar mee zeggen dat voetbal ook die alles is. Mm. En dat jij jezelf vooral geen verwijten moet maken... over je nare houding... toen ik met de beste bedoelingen beschreef... hoe Engeland van Roemenië won. Die heb ik je al zeventigmaal maal vergeven. Ja... Ga maar verder, meneer. Tot die orders, eerlijk ware. We kwamen vrolijk, vervolgde zijn verklaring als volgt. De volgende dag begon zoveel belovend. Voor die avond stond er een etentje op het programma... met mijn vriendin op haar flat. En smiddags werd ik erop uitgestuurd... om te proberen enige achterstallige belasting te innen... Niet dat zoiets ooit veel uithaalt, maar dat doen ze altijd als er op mijn afdeling iets moet worden vernieuwd of verbouwd of als er een nieuwe vloerbedekking wordt gelegd. Maar ik vind het altijd leuk onder de mensen te komen en die middag trof ik het wel heel bijzonder. Ik vervoegde mij aan het adres Ververstraat 18 bij een zekere... Uh, uh, Oh, bij een zekere Poitiers, Charles Henry... die een riool- en trottoir-schuldje had van 32 gulden. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Ik kom van de gemeentebelasting. Wat is dat nu? Ik heb nog niet eens een dwangbevel gehad. Zelfs geen aanmaning. Dat komt later, meneer. Eerst sturen ze mij. En als dit niet helpt, ja, dan zullen u natuurlijk de sterke arm moeten doen gevoelen. Nou, komt u dan maar binnen... Uh, uh, uh. Dit lijkt me eigenlijk wel een goede gelegenheid... om een grondige herziening van de belastbare waarde aan te vragen. Dat is mijn afdeling niet, meneer Poitier. Want ik ben uitvinder, begrijpt u? Nee, meneer. Maar uh, wat vindt u dan uit? Oh, uh, van alles. Dingen. Dingen. Ja. ik zal u een voorbeeld geven. U kent die bakken voor gebruikte kaartjes toch wel? In onze stadsbus. Die, die, die, uh, die gleuven. Gleuven, ja. Maar hebt u er wel eens bij stilgestaan, jongeman... dat er achter die gleuf een bakje zit? Die kaartjes, die verdwijnen niet zomaar in het niet... daar heb je een vergaarbakje voor nodig. Een zogeheten ingebouwde receptor voor gebruikte kaartjes. Juist, yes. ja. ja. Dat staat dan ook op het bordje boven de gleuf. Eh? Gebruikte kaartjes hierin. Zoals je ook bordjes hebt met niet roken... de aandacht van de bestuurder niet af te leiden... En verboden te spuwen, noem maar wat. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, maar die, die, die ingebouwde receptor heb ik uitgevonden. Tjee. Eerlijk? Ja, voor iemand anders op het idee was gekomen. Tjee. Dat uh, zal u dan wel een aardig centje hebben opgeleverd. Geen enkel centje, jongeman. Ja, nou moet u niet denken dat ik met zoveel woorden heb gedacht. Zie hier mijn ingebouwde receptor voor gebruikte kaartjes. Die wil ik de mensheid schenken om niet. Oh nee. Maar ik beleefde toch mijn gelukkigste ogenblikken... als ik op een vluchtheuvel in het centrum stond... en ik zag al die autobussen, trams eigenlijk in die tijd. Ja. Uitgerust met mijn uitvinding. Ja. Patent, octrooi. Ik wist niet eens wat die woorden betekenen. U hebt toch wel eens van de Scheveningse pier gehoord? Oh zeker? Ik ben er wel eens op geweest? Ja, de nieuwe zeker. Ja. Nee, maar ik bedoel... De oude. Oh, juist. En krulspelden voor dameskapsels. Tje, hebt u die ook al uitgevonden? Ja. Hebt u er wel eens een goed bekeken? Ik heb een uh, vriendin. Dat dacht ik wel. Maar ja, ik zit er ook wel eens naast hoor. Maar uh, naast. Ik zal u een voorbeeld geven. Gaat u wel eens met uw vriendin uit eten in een restaurant? Oh, ja. Wat ik nou altijd zo hinderlijk, zo storend vind, hè? Ja, daar zit je dan. Een leuk orkestje. Gezellige sigaren en sigarettenrook. Ja. Wijn, champagne als het kan. Maar nu zit het Frans, in het Servo, Kroatisch als het moet. Heerlijk allemaal gezellig. Ja. Maar nou die stomme kelner. Kan je me volgen? Uh, nou, uh, niet helemaal. Bij die vervloekte keukenlift, jongeman... Dat krenkt dat stoot, boomt en rammelt op de achtergrond... alsof er een aardbeving aan de gang is. Ja. Dat stoort, vind ik. Ja, en het tocht geweldig als je er vlakbij komt te zitten. Ook dat? Maar verdorie nog aan toe. In een tijd waarin het mogelijk is gebleken... een zachte landing op de maan te volbrengen... Ja. is zo'n rammelende donderende lift... in een tochtige schacht van zo'n 15, 20 meter toch belachelijk? Ja. Ja, waar of niet? Zie, als je het zo bekijkt... Vermoedelijk wel. Vermoedelijk, beslist. In onze beste eethuizen wordt nog veel te veel werk lawaaierig met de hand gedaan. Nee, een zacht aangenaam gezongen. Ja. Een bescheiden signaallampje, dat moeten we hebben. Ja. Waarom moet de bestelling zo naar boven gedonderd... dat de spaghetti links van de schotel komt te vallen en de à la Bolognese rechts? Ja. Waarom? Ja. Weet jij dat? Uh, nee. Nou, ik ook niet. En daarom... Had ik een proefschacht en een lift geconstrueerd. In de huiskamer. Ga maar eens mee. Uh, uh. Allemachtig. Tjee. Ja. Tje. Er is iets misgegaan. Ja. Dat wou ik net zeggen. Er is zeker iets misgegaan. Ja. Ja. Het ziet het wel naar uit, hè? Het is toch wel even een verrassing. Als je een huiskamer binnenkomt... en je ziet een dreigende regenlucht boven je in plaats van een plafond. Ik moet me vergist hebben met de lading. Ja. Mechanica en meetkunde. Heb ik me aardig eigen kunnen maken. Maar rekenen ligt me niet zo. Nee. Maar uh, de muren zijn toch behoorlijk overend gebleven? O oh ja, het, daar maak je het niks van. Maar een kamer... En thuis, in de volle betekenis van het woord... kan je dit toch ook niet meer noemen? Uh, blijft wel iets te wensen over. Ja, nou, een andere kamer bijvoorbeeld. Het halletje waar we doorheen zeggen komen is wel in orde. Maar het is de enige plek waar ik al mijn boeken droog kan houden. Tjee, dat dacht ik al. Wat een boek in het halletje. Ja. Slapen doe ik onder dat tekstijl. Ja, ja, ja. O, was u uh, aan het dammen? Ja, ja, een probleem met de krant... Zullen we het even afmaken? O, oh, is goed. Neem jij wit maar. Die staat er het beste voor. Jij bent de zet. Goed. Hm, niet gek. Fout! Ja! Zee! Ja! Stom van me. En of? Kijk maar. Gezien? Ja, ik geef het op, hoor. Maar, kom, we gaan daar zitten. Met de wind in je rug speel je vast beter. En nou een echt partijtje, hè? Ja. Zo, een bordeltje erbij. Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Goed. En toen, nu. Brigadier... De beklaagde vervolgde zijn verklaring als volgt, meneer de rechtercommissaris. Ik ben er niet in geslaagd de heer Poitier te verslaan... ...maar het krachtsverschil werd minder naarmate het aantal borrels was gestegen. En net toen ik dacht een partij van hem te kunnen winnen, begon het te regenen. Ja, jammer, Simon... Ja. Ik, ik moet de schijven in veiligheid brengen. Oh ja. Hey, anders zouden ze krom trekken. Mooi, mooi, Charles. Net op tijd. Lauwer der overwinning zouden me slecht gestaan hebben. Hey, hey, hey. Op onze hurken kunnen we met z'n tweeën onder dek zijn. Huh? Zullen we daar nog even wat bammelen? Nee, nee, nee, nee, zeg nee. Ik moet nog naar een vriendin. Ik ben eigenlijk al te laat. Moet er gauw een collega van je? Hebben we voor. O om na te gaan of het termen aanwezig zijn... tot herziening van de belastbare waarden. Ja, of weersomstandigheden zouden zulke termen kunnen zijn, ja. Ach, onder een deksel luisteren naar het slaan, het roffelen of het kletteren van de regen. Daar, daar worden mensen heel erg rustig van, weet je dat? Kom het er ook onder man. Ja, alsjeblieft niet, zeg. Vera zou het helemaal niet leuk vinden als ik zo rustig ben. En ze verwacht juist een eh, We hebben ja. het goed gespeeld. Ja? En, en, en ik ben blij met, met de overwinning. Mijn nederlaag is in ieder geval eervol. Het was een sportieve kracht, man. Ja, hard, mannelijk, maar niet gemeen. Maar, nou weet je het voor goed, Simon. Als het zo waait, altijd laag blijven. Vlak langs de grond spelen. Denk oh. aan de boeken als je de deur uitgaat. Eh? Maar, maar wat zei je, Charles? Denk aan de boeken als je de deur uitgaat. Ja, volgende keer. Oh, simon, bloemen? Ja, voor jou, Vera. Timon, dan ben je toch lief en laat mm. en dronk. Ik breng jou het boeketje, rode roze, één voor elke... Wankel binnen, lieverd. Oh. Denk om de buren. Mm. Eén Kom. voor elke kus die jij me gaf. Waarom heb je... Ik... Oeh. Oh. Wil je die roosjes met ijzeren vuist verpletteren... Oh. of dacht je ze knielende aan te bieden? Staande... Zwaaien... Gisteren nog het oerslijm. Vandaag de van kaarslicht glinsterende avond. Morgen de alles vernietigende kernenexplosie. Uh, de zee, mijne liefde omschapt, doet deze geurige en vleurige gave aanspoelen op het strand van jouw vriendschap. Oh. Is het uh, zo laat geworden ja. omdat je bloemen moest kopen? Nee. Ik moest bloemen kopen, omdat het zo laat was geworden. Door die achterstallige belasting, Nee, nee, door, door het damspel. Oh. Met een man die zijn, zijn dak heeft opgeblazen. Mij harteloos vergeten. Harteloos aan jou denkend. Hmm, hartelozer kan het niet. Zie je, de man met wie je niet getrouwd bent. Zoek de zon op die is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, die moet er zijn. zijn. Staat wel aardig zo'n maar honie oh, houdt huid. Maar ja. de erwtjes zijn verbrand, de aardappelen zijn pap geworden, de kip is zo wat gekremeerd en de bruine maar boter is... Maar als je boter van... op je hoofd hebt, blijft er dan... Weet er wel een boterhammetje, dat we klaar zijn. Klaar zijn waarmee? Mm daarmee. Zeg, ik ben Silvia ja, Willing niet. Oh nee, zie je dat vast niet. Staat ook duidelijk op de deur. Zo. Heb je dat nog kunnen lezen? Goed, goed. Eerst eten, dan de pret. Die pret zie ik niet komen. Jij? Oh. <lacht> <lacht> Het leven is niet zo klaar. Oh. <lacht> Als je de kunst. Waar verstaat... Met pira Zal hem roepen. Voor jou. Hm? De Nederlandse opera. Oh. Hallo. U zingt met Simon vrolijk. Oh. Ja. Ik begrijp het. Natuurlijk kom ik. Hm. Meteen ja. Dank u wel, mevrouw Kogelfles. Mijn mm. moeder. Zo. Nou, wat heeft ze? Weer een duizeling gehad. Ga je weg. Het uh, mm. zou wel moeten. Mm. Het is mijn plicht. Ja. Het is mijn plicht. Maar ik kom terug weer aan. Zo gauw maar kan. Simon. Mm. Ja, schat. Het is niks natuurlijk. En, en ze heeft een duizeling gehad. Dat bedoel ik niet, zorgzaam Die moeder van jou mankeert niks. Ze is zo gezond als een. Als een haai. Als een haai. Hm. Ja, verder maar weer, brigadier. Tot die jongens. Vrolijk vervolgd, dat ben <lacht> Oh, uh, pardon. <lacht> Beklaagde vrolijk en lachbare vervolgde zijn verklaring als volgt. Toen ik thuis kwam, lag mijn moeder op het bed in de huiskamer te bekomen van haar duizeling. Maar ze deed of er niets aan de hand was, vroeg of ik haar kon vergeven dat ze mijn avondje met Vera had verpest, maar gaf de schuld aan buurvrouw Kogelfles die tegen moeders uitdrukkelijke wil en in volstrekt onnodig, onnodige bezorgdheid gemeend had... ...mij te moeten waarschuwen. Maar ja, een eenzame vrouw in haar toestand... ...die kon toch niet zonder toezicht. En als ik niet thuis was... ...ja, dan... ...goed, ik ging maar wat zitten lezen. Om haar een plezier te doen, een sportkrantje... ...met een opgeblazen verslag van de voetbalwedstrijd... brazilië slowakije Rust 1-1, herinner ik me. Verder kon ik niet komen, want... Want toen kwamen de, de, de Bijbelse vrienden van Oud-Jeruzalem met hun opdringerige heilsboodschappen. O, oh, stellig, broeder Kuiken, stellig. Ach, maar ik vrees met grote vrees dat wij broeder Simon hebben gestoord in zijn lectuur. Oh nee, mm -hmm. het zou me spijten, en Simon ook, als hij onbedoeld die indruk bij mm -hmm. u zou hebben opgewekt. Wie waar, Simon? Uh, ja, ja. Bro bro broeder Kuiken zal zijn ziel beren en zijn voorspraak willen zijn, daar ben ik zeker van. Want hij is gekomen, niet om dat rechtvaardigheid. Meer te zijn over één, zeggen en schrijven, één bekeerde zondaar dan over negen en negen de rechtvaardigen welke geen bekering van nodig hebben. Bezegend en geprezen zijn de God van het Uil, want hij heeft zijn volk bezocht en verlost en ons ten heilsbazuin uitgestoken in het huis van David, zijn dienstknecht. Is dat niet wonderbaar? Oh, dat ik ben er zeker van dat broeder Kuiken bereid zal worden gevonden in zijn gebedde passage in te lassen voor Simon Sieley. Zuster Vrolijk. Oh, nou, wel, dat zou heel vriendelijk van u zijn als het niet te veel moeite voor u is, broeder Kuiken. Oh nee, geen zin, zuster Vrolijk. Komt vrienden, we hebben meer te doen vanavond. Laten we onze dienst dus voorboven. Overzicht. Ja, handen samen. Klaar? Daar gaat hij dan. Sla, o, heer, uw vijanden en de onze. Vermorsel hen die met u spotten. Volbreng uw wraken, degene die hun hand opheffen, tegen Jeruzalem. Wijs de dwalenden terecht, nog verpletterd door rechtvaardigen. Sla de wolven, o heer, der heerscharen... De land, ter zee en in de lucht. Oh, ja, is, is dat niet wonderlijk. En in het bijzonder, hoe grote verlosser... ...treft met u alles vernietigende wedervlak hen... ...die oorlogen tegen u willen wet, De Canaanieten, de Hethieten, die Ebesieten... ...de Moabieten, de Sodomieten, de Jezuiten... ...de Stalinieten, en de Arnachieten... ...de bronnen verdrogen... En verwelken al hun vrucht, doe hen lijden, niet welvaren. Breng water en vuur over hen, hongersnood en pestilentiën. Ja, teister hen met al zulke maatregelen, o heer der heerscharen, als welke gij. In uw ondoorgrondige wijsheid eventueel nog mag willen bedenken en overwachten, maar dat is, ja, is dat niet de wonderbaar, treft in het dit bijzondere heer wij smeken nu rond de vijand Israëls... voor hem terug op het smalle pad rechtvaardigen. Doch verpletterde heerscharen van de varouwer. Amen, amen. Duem de zware omsmeden tot ploeksharen. Zijn mixerketinstallaties tot snoeimessen. Amen, jij is dat niet Zegen u het trouwe, vrome dienst, maakt zuster vrolijk. Ja, zuster vrolijk. Help haar dragen, o heer, het kruis haar kwalen zo licht als zonder de gegeven omstandigheden maar mogelijk. Is. Doe uw aanschijn over haar lichten. Sta haar bij in deze voor haar zo moeilijke tijden. Reken het haar niet aan dat de vruchtbare schoot, onze onrechtvaardige broeder Simon, kap is gebleken bij het oogsten. Dat hij, ongeroeid tot man, niet wandelt in waarheid, uw geboden niet onderhoudt, Kortom, één gruwel voor uw aangezicht. Tee! Oh, tee! Hoe is dit? is erg vriendelijk van je, Simon. Ja, ja, ja, ja nou, dat moet hem ja. even. Hè. Ik ga je de koekjes even rond? Gaan. Nou, wie moet er een koekje? Tee, een koekje. Ja, ja, dat is maar net... lekker toe hè. Ach, zusje, mevrouw, ik zal gaan mij nou, misschien twee schepjes suiker in meegeven. Ja, natuurlijk. Voetballer gezien, Simon? Uh, nee, ik hou niet van voetballer. Huh? Ook al niet. Dat tweede doelpunt van Brazilië is het. Ja, Bij krijgt de bal van Gerson, zoals gewoonlijk, hè. En raakt hem nauwelijks. En laat hem min of meer van zich af blijven. Maar raak, 2 oh, hey. Prachtig, niet? Uh, ja, ja, prachtig. Zo. Je hebt hem goed geraakt vanavond, is niet? Oh, Heb misschien nog een druppeltje over... voor een dorstige arbeider in de wijn gaat, als uh, nee. Nee, niks in huis. Maar ik wil wel wat voor u halen. Nee, ga ik niet doen, hoor. Nou, ik heb een paar borreltjes gehad nee. toen ik zat te dammen met een vent... die het dak van zijn huis had opgeblazen. Begrijpt u wel? Volkomen. Maar ik wil best voor u... Uh, nee, nee, nee, nee, zonder, nee hoor. niet nodig. En bovendien, we moeten weer eens aan de slag, anders gaat de gang eruit. Kom aan, broeders en zusters. Kopjes leeg. Ik, ik heb nog een mondje, ik heb nog een mondje te. Kopjes op. Mooi. Handen samen, hoog dicht. Daar gaan we dan weer. Ja. Haast u dus, O Heer, opdat onze ellendige broeder Simon gered wordt. Sla neer zijn tenten, verstrooi zijn kudden, doem zijn zaad tot onvruchtbaarheid. Ja, amen. Want de goddelozen zijn als een wilde zee die rust kent nog duurt. En welks wateren slechts modder voortbrengen en slijt. Toon hem uw wraak, o Heer, opdat hij verzaakt aan de hoeren van Babylon, de vleespotten van Sodom en de zedeloze zonden van Gomorra. Maak hem tot uw tabernakel, want hij heeft geslapen bij de zwijnen en gegeten van hun kaf en afval. Oh ja, is, is, is dat niet wonderbaar Dit vragen wij u, o heer In naam van uw eigen zoon Die was, die is, die wezen zal En niet in de laatste plaats Uit naam van uw toegewijde dienstmacht Zuster Vrolijk Eveneens beleidend lid van uw trouwe scharen, De Bijbelse vrienden van oud-Jeruzalem Amen. Amen. Amen. Amen. Is, is dat niet populair? Kent u nou voor de Pie? Nee, ja, we hebben nog een straatdienst op de grote markt. Wegwezen. Attentie, vrienden. Twee, de verse. Oh, nee. oh. No. Ah. Oh. Eén, twee, drie. Als de baat, baat, baat, Als de baat, baat, baat, De ba ba Simon, Sterke. Ja, bedankt voor het bidden. Goed gedaan, jongen. Simon, zuster kogelfles heeft er een bid op het schoteltje laten leggen. Ja, anders kon ze die harde koekjes niet kouwen. Nee, jongen, dat heeft ze gedaan om ongehinderd voor jouw verlossing te kunnen bidden. Altijd het beste van een de mens, denk je, Simon. Breng het er even achteraan, wil je? Goed, moeder. Ik weet dat ze het niet eens gemist heeft. Uh, nee. Ze is zo vrolijk. Haar geest bij zoiets werelds niks, hoor. Ze bedankte me. Natuurlijk. En vroeg waarom ik er een kou bijt als niet dat had schoongemaakt. Had je dat dan niet? Nee. Simon. Maar ze heeft het me vergeven. Natuurlijk. Zo zijn die mensen. is, jongen. Dat is iets waarvan je geen weet hebt zolang je jong bent. Later, Simon. Als je eenmaal ouder bent, zal je het allemaal wel begrijpen. Ja, verstand komt met de jaren. Dat is maar al te wij. Hm. Goed. En nog meer Ja uh, Jawel, meneer de rechtercommissaris. <coughs> Verdachte Vrolijk vervolgde zijn verhaal als volgt. Die vrijdagavond kwam er iets aan het licht... ...staatje van mijn bandgedrag, ...dat zelfs de vergevingsgezindheid van mijn moeder op een zware proef stelde... Ik bedoel in geen enkel opzicht te insinueren dat meneer Kuikens gebed voor mijn redding waardeloos was. Het wangedrag in kwestie had zich al voorgedaan lang voor dat bidden. <coughs> mijn vermelding dat het een dag later aan het licht kwam, bedoelt alleen maar de... de de chronologische volgorde aan te geven... en niet Piet Kuiken om welgevallig te zijn. Arie Kaas, de wethouder van onderwijs, is een oom van me... een broer van mijn moeder. Hij heeft mij in de tijd dat baantje bij de gemeentebelastingen bezorgd. Hij bracht ons die avond een bezoek... meteen het gesprek op mij en een vervelende kwestie ter tafel... Kijk eens, jouw zoons persoonlijke, volgens mij laakbare opvattingen over gedrag en moraal gaan mij natuurlijk niet aan. Maar zodra die in botsing komen met de openbare orde en de gemeentepolitiek... Oh jongen, ben jij met de politiek in botsing gekomen? Niet dat ik weet, moeder. Ook zijn verregaande onnozelheid interesseert me niet. Het gaat om zijn objectieve houding. Wat? Heb jij een objectieve houding aangenomen? Oh jongen, toch. Sylvia Willing. Nee, o oh lieve hemel, een vrouw in het spel. Ze staat aan de tekentafel op de afdeling Openbare Werken. Een getekende tekenjuf. Zo heb ik haar eens gekarakteriseerd in een commissievergadering van plantsoenen en begraafplaatsen. Heel kernachtig, Arie. En vol betekenis. Zeg dat wel, Eva. Ah. De gemeentesecretaris en de directeur van de waterleiding hebben al om die jonge dame gevochten samen... op het nieuwjaarsbal van de vereniging van gemeenteambtenaren. Oh, oh, oh. Hoge stedelijke functionarissen publiekelijk met elkaar op de vuist... om een onbetekenende, ondergeschikte tekenjuf... Dat deugt niet. Nee. En Simon, heeft hij ook gevochten? Nee, dat niet. Maar men heeft waargenomen dat hij Sylvia Willing op ontuchtige wijze heeft benaderd. Ontuchtig. <tie> Ontuchtig, ja. Belustig, wulps. <tie> mij mijn zegsman zouden zij in staat zijn geweest... tot het plegen van niet nader te noemen, noemen handelingen... op de geheel uitgewerkte schets... tot afbraak van de muziektent tot vervanging door een gemeenschapsgebouw. Ja, daar heb ik wel eens een plaatje van gezien. Wat? Heb jij in zo'n sperig seks? Nee, gewoon in de krant. Sylvia en, en Simon? Nee, die, die uitgewerkte schets. Oh. Nou ja. Wat ik zeg gewoon is dit... Zo'n tekening, zie je, dat is geen kwestie van stenen en cement... maar van ideeën, van idealen. Die muziektent is een symbool van het verleden. Uniformen, militarisme. Ja, ja. En in de slaapgewiegde massa... maar zit zitten luisteren met een sjaal zijn gleufvoeden. Het harmonieorkest was en is, als ik zo vrij mag zijn... een cliché te gebruiken... Opium voor het volk. Een heel mooi cliché, Arie. Och, iedereen heeft nu eenmaal zo zijn eigen wijze van zeggen, hè? Maar dat gemeenschapshuis symboliseert de vooruitgang: pingpong, eerste hulp, moeder- en zuigelingenzorg, verkiezingsvergaderingen, uiteenzettingen over productiviteit en dollartekorten. Hoe te handelen in geval van een atoomramp en dat soort dingen. Simon, Simon. Zou jij een atoomramp op je geweten willen hebben? En natuurlijk niet, moeder. Oh, oh, oh. Moet jij dan de vijfde kolonne en andere vijanden in een geordende maatschappij... in de kaart spelen door minachting en smaad uit te storten... over onze schetsen tot verbetering? Hm. Natuurlijk niet al. Maar jongen, als jij als een kip zonder kop... steeds maar weer met die Sylvia Willing... op die projecttafel van leer trekt, is het al zo. Oh, oh, oh. Ja. Daarop liggen tekeningen, jongen. Schetsen. Blauwdrukken voor het welzijn. De welvaart deze gemeente gedurende de laatste decennia deze twintigste eeuw. Het zijn toch welachtig geen matrassen der ontducht voor ondergeschikte gemeenteambtenaren in diensttijd. Oh, oh, hou je hoofd toch bij je werk, jongen. En, en dat probeert hij ook wel, Eva. Maar hij is nog jong. En daardoor kan hij de politieke gevolgen van zijn onbezonde daden... niet altijd in hun volle omvang overzien. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook weer op de stoep van het stadhuis gezeten. Wat? Alweer? Raadslid Bleker heeft me gerapporteerd dat hij vorige week dinsdagmiddag... onder lunchtijden op één der stoeptreden van het stadhuis heeft gezeten. Bleker? Nee, Jo Simon. Raadslid Bleker is een achtenswaardig man. Achtenswaardig zijn zij allen... Hij zat te lezen. Wie, Bleker? Nee, jouw Simon. Klopt. Ah, de voetbalverslagen in Sportpanorama. En je houdt niet van voetballen? Nee, moeder. Maar ik wou me daar nou eens in verdiepen om u een plezier te doen. Ach. Dan zou ik erover mee kunnen praten. Dank je, Simon. Ja. Dank je, jongen. En in ieder geval, Ari, in Sportpanorama staat toch geen ontucht? Daar gaat het niet om, Eva. Maar nu je dit aspect van de kwestie ter sprake brengt en mij om raad vraagt kan ik alleen maar verwijzen naar mijn eigen ervaring op dit punt. Toen ik zo oud was als jou, Simon, nu, had ik voor voetbalkrantjes geen tijd. Ik las Hegel, Kant, Marx en Engels, Reich, Adler, Jung en Nietzsche. Ja, ik uh, herinner me die boeken. Dikke boeken, Eva. Heel erg dikke boeken. Terwijl je lichtzinnige kornuiten gingen biljarten en gewicht hebben. Ja. Maar wat je daar nu ook te lezen zat, mijn waarde, neef... ...zitten op de treden van het stadhuis is een politieke daad. Of je het nou zo bedoelt of niet. Hoe kan dat nou? Je kreeg gezelschap, jongen, van anderen. Maar de ook. Die wil ook wel eens een paar minuutjes in het zonnetje zitten. Goed, geef ik toe. Oh. Maar objectief bezien vertegenwoordigt een groep min of meer jeugdige personen... ...zittend op de treden van het stadhuis. één of ander protest... Een passerende oude dame zou nooit hebben begrepen... dat jullie onschuldig in het zonnetje zaten. Voor haar zouden jullie een troep desperado's zijn geweest. Demonstreren, protesteren tegen bacteriologische en chemische oorlogsvoering. Oh, het mensje had wel een broer te kunnen krijgen. Ja, die... Uh, hoe heet het oorlogsvoering? Uh, uh, daar ben jij toch ook tegen, aan? Zeker, Eva, zeker. Maar alleen via de daartoe geëigende kanalen. Want waar draait het steeds weer op uit... Tierende, langharige op sandalen in gevecht met onze politie. Oh, Woeningen. Je kunt ze dagelijks zien op je televisie. -kustel. Ja, nou, verschrikkelijk. Maar uh, ik heb jou niet gezien op de televisie, Simon. Ik ben er dan ook helemaal niet bij geweest, moeder. Het was niet voor het stadhuis, maar voor de kunstacademie. En het was ook niet vorige week. Dinsdag, maar twee maanden geleden. Het was een logisch gevolg van jouw daad. Dat kan toch niet? Het is daarvoor gebeurd. Ik ben natuurlijk niet zo oliedom te beweren... dat in het bijzonder jouw publiekelijke down actie tot juist deze onverkwikkelijkheden heeft geleid. Dat hebt u wel maar... beweerd. Ja, dat is waar, Harry. Ja. Dus jullie allebei... mijn eigen zuster en haar zoon... vertellen me dat ik zit te liegen. Nee, ja. de hemel verhoede. Wel? Simon? Huh? Wat? Bied oom je verontschuldigingen aan, Simon. Hij zal je zeker vergiffenis schenken. Nou, Simon, ik wacht. Doe dan, jongen. Moeder, het begint toch op te lijken dat we in de knoei zitten. Ja, dat zou ik wel denken. Nou, heb jij mij niets te zeggen waar dan niet? Ik heb u iets te vragen. En dat is? Oom Ari. als u smorgens in uw scheerspiegel kijkt, hè... Denkt u dan nooit eens, hier sta ik, Ari Kaas... bij de gratie gods van deze gemeente. Maar allemachtig, wat ben ik een ongelooflijke klootzak. Simon! Je begrijpt zeker wel, vriend, dat je nu buurreel af bent. Hm? Als het aan mij ligt, op staande voet. Oom Arie, laas erop en ga al. O, lieve hemel. O, o, o. Jij, Eva, bent mijn zuster. Voor jou zal ik blijven doen wat ik kan. Ik organiseer wel een plaatsje voor je in het gemeentelijk verzorgingshuis voor minder valide. Dat heeft ze helemaal niet nodig. Ze is niet invalide. Oh. Wat jouw moeder is, wat zij al of niet nodig heeft, maakt ik uit. Versta je? Ga je weg? Oh, of ik trap je weg? Uh, uh, ga nou maar, Arie. Oh. Uh -huh. Je hebt om Arie aan het schrikken gemaakt, Simon. Hij was bang. Niet half zo bang als ik. Oh, moeder, ik zal het nooit meer doen. Oh, ik dacht dat hij me zou slaan. Dank de heer op je blote knieën, jongen, dat hij het niet heeft gedaan. Hij zou het niet durven. Nooit. Hij zat zo bleek als een lijk. Hij is een nog veel grotere lafwaarder dan ik, moeder. Alleen maar water en wind. Simon, je bent onrein geweest in gedachten, woord en daad. Dat kan best, moeder. Maar het is een hele opluchting te weten dat er ergens een zak rondloopt die nog veel banger is. Nou, <laughs> ja, kom. Ik zal de aarde pas maar eens gaan schillen voor morgen. Ja, ah, ik begrijp best moeder dat u mij weer een hoop te vergeven zult hebben. Ja? Nee, nee, niks, jongen. Ah, niet huilen, moeder. Dat doe ik ook, niet, jongen. Niet echt huilen, tenminste. Maar het is zo'n zo teleurstelling voor me so... dat jij... En, en die... Die Sylvia Willing? Wie? Nou, dat het meisje en die muziektent... Met dat deel van je leven zal ik me nooit bemoeien, Simon, dat weet je wel. Maar hoe jij in de muziektent met al die mensen om je heen... Moeder, van de beweerde gebeurtenis wordt niet beweerd... dat die zou zijn gebeurd in de muziektent, maar in de tekenkamer. Op een tekentafel. Houdende blauwdrukken tot afbraak van die muziektent... en oprichting ter plaatse van een gemeenschapsgebouw. Die kant van jouw leven gaat me niet aan, jongen. Nou, bovendien is die beweerde gebeurtenis niet gebeurd... Ik zou het niet hebben gekund Ach, je geweten natuurlijk Nee, nee, die tafel Er stond van alles in de weg Een pot arabische gom Twee waterpassen Een logaritmetafel Een koud geworden kopje koffie Een defect onderdeel van een theodoliet nou, En zo wulps was ze nou ook weer niet Wie niet? Dat meisje? Het is alleen maar met vakantie in de achterhoek de geur van hooi en paarden, zegt ze. Daar komt het van. Ach, jongen, van die dingen heb ik toch geen verstand. Nee. Zo te horen lijkt het me wel een aardig meisje. Misschien, Simon, zou zij je belangstelling wat kunnen verbreden? Ja, die kan het niet zoveel breder laten worden, moeder. Ik ben min of meer verloofd met Vera, nietwaar? Oh, Sylvia lijkt me toch aardiger, vrolijker. Vera is zo ernstig en zelfverzekerd... Die steekt niet onder stoelen of banken, dat ze iets met je voor heeft, jongen. Ech, nou niet griene, moeder. Met Vera komt het wel goed. Het gaat niet om Vera. En dat ik om Arie op zijn nummer heb gezet? Wat kan mij Arie schelen? Nou, is het dan omdat ik mijn baantje kwijt? Ah, nee, jij vindt vast wel iets beters. Ah, zie je nou wel. Ik wist best dat u het me zou vergeven. Natuurlijk, jongen, natuurlijk. Eh? O, oh, Simon, wat heb je me teleurgesteld? Bedoelt u dat nou in het algemeen, moeder? In, in, in alles? Nee, daar op die stoep van het stadhuis. Ik zal ernstige lectuur proberen. Nee, dat is het niet. En ik zal mij verhouden van iedere politieke protestactie. Ah, dat kan me niet schelen. Maar waarom? Waarom in Zeemelsnaam was jij niet op de televisie? Uh, op, op de televisie? Je oma Ari heeft alle demonstranten op zijn scherm gehad. Maar, maar ik was toch geen demonstrant, moeder? er helemaal niet bij geweest. Waarom niet, jongen? Waarom jij nou weer net niet? En ik had je nog wel zo graag op de tv gezien. Mij? In elkaar zien slaan door een smerus? Ach, je zou toch mijn zoon zijn gebleven. <coughs> nu komen we zo langzamerhand waar we moeten wezen, zei de arrestant. En vervolgde zijn verklaring als volgt, meneer de rechter commissaris <coughs> Vanmorgen was mijn moeder haar teleurstelling weer zo'n beetje te boven. Ze schoot me maar weer eens vergiffenis. Niet met woorden, maar met een glimlach. Een droeve, trieste glimlach, die echter geleidelijk breder werd, stralend zelfs, naarmate ik opschoot met de huishoudelijke bezigheden. Eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren ooit te hebben geleden onder zo'n meedogeloos bombardement van zware vergiffenis. Ik werd er horen dol van, omdat ik goed begreep dat ze me niet alleen met terugwerkende kracht mijn snobiteit vergaf, dat ik me niet voor een televisiekamera door een politieknuppel in elkaar had laten rammen. Nee, ik kreeg zelfs een voorschot vanwege mijn voornemen haar te verlaten om met Vera een heel week lang naar Kamperduin te gaan. Demonstratief was zij aan het worstelen om de gewetensbezwaren te overwinnen die ik volgens haar had behoorde te hebben. Kernachtig, zoals alleen zij dat kon, verklaarde zij. Kijk eens jongen, jij moet jouw leven leven en ik moet mijn leven leven. Er kunnen zich momenten voordoen en die zijn in zere hand, Sibon dat jouw leven en mijn leven niet geheel en al met elkaar overeenstemmen. Buurvrouw Kogelfles, dezelfde zuster Kogelfles, die had helpen bidden voor mijn verlossing, was gekomen om mijn moeder bij te staan in de moeilijke uren, mijn afwezigheid. Ook zij bracht haar zalfond geschut in stemming ten einde met veel tact haar instemming met mijn voorgenomen uitstapje te betuigen. Jonge mensen behoren voor hun huwelijk enige tijd met elkaar alleen te zijn, vind ik. En waar kan dat beter gebeuren dan in het stille woud... ...waar men zich het dichtst bij de heren voelt? Ze gaan niet naar een woud, zuster Kogelfles, maar naar een strand. Dat is één potnat, zuster Vrolijk. <kwijls> ik moet eerlijk zeggen dat beide dames zich behulpzaam in duizend bochten wrongen ...om het woud en het strand met elkaar te verzoenen ten einde mijn week einde met Vera tot een harmonieus geheel te maken. Te ongeveer 15.30 uur 30 verscheen zij voor onze gezellige woning. Niet in het tweezittertje dat zij wel eens van haar neef mocht lenen, maar in een enorme Amerikaanse slee. Dat was natuurlijk zo verdacht in ons keurige straatje, dat het tegelijk met haar wenkbrauwen de nieuwsgierigheid van zuster Kogelvlees dit reizen. Oh, van een vriend. Die moet dan rijk met aardse goederen zijn gezegend, Vera. Het is een Amerikaan. Oh. Van de luchtmacht. Oh. Van Soesterberg. Oh. Een officier. Ach. Vera is rijk gezegend met vrienden, zuster Kogelfles. Iedereen mag er. Een mens kan ook te veel gemogen worden. Hoezo? Oordeelt niet, zegt de heren, Vera. ...opdat gij niet geoordeeld worden. Maar ik vind het vreemd. Hoezo? Oh, Zolang Simon het niet vreemd vindt... ...kan ik maar beter mijn mond houden. Wat moet ik vreemd vinden? Een auto lenen van een vriend... ...om met een andere vriend naar het bos of naar het strand te gaan? Daar komt het wel op neer, ja. Fijne jongen. Dank je, Vera. Zoiets hoort de moeder graag. Ik heb het niet over Simon. Ik bedoel mijn vriend. Oh, een officier bij de Amerikaanse luchtmacht, zei je? Ja. Een dominee. Wat? Wat? Oeh, dus... Uh, hij offert als het ware zijn auto... ...op het altaar der liefde van jou en Simon. Gelijk Abraham zijn zoon... nee, hij heeft gewoon dienst. Dat geeft niet. Het is toch een bewijs van naaste liefde. Hè? Uh, Dienst? Ja. Vandaag? Ja. Oh. Wat is er, zuster Kogelfleis? Oh, niets. Ik verbaas me alleen maar... Waarover? Niets. Maar een dominee? Een dienst op zaterdag? Ja. Nou, dat verbaast me dan. Ik begrijp niet... Nou ja, een dominee kan ook op zaterdag natuurlijk wel eens... Zeg, het is toch geen. Nee, dat is hij niet. Hij is van de episcopaalse kerk of zoiets. Maar hij doet gewoon dienst bij de luchtmacht als officier. Het heeft iets te maken met de waterstofbom. Oh, nou, uh, neem me niet kwalijk, Vera. Zo hm. ziet u mij weer eens hoe moeilijk het is onze naaste te beoordelen. Dat zeg ik toch? Oordeelt niet, zegt onze heer en meester, opdat gij niet... Hij had dat ook wel eens, hè? Wie? Wat? Hij. Hey, dienst op zaterdag. We moeten proberen, Vera, niet in zulk verband aan hem te denken. Waarom niet? Omdat hij tenslotte boven alles en iedereen verheven is. In ieder geval, zuster Kogelfles. Een jong meisje kan eigenlijk nooit vrienden genoeg hebben. Vindt u? Ja. Oh, zolang het fatsoenlijke vrienden zijn. Zijn ze dat, Simon? Uh, dat dat uh, denk ik wel. Tenminste, voor zijn werk ze heb ontmoet. Ja hoor, doodfatsoenlijk. De knaap die jou dat mooie bondmanteltje gegeven heeft ook. Anders zou hij toch niet gedaan hebben. Ja, een een bondmanteltje? En, en hij bulkte van het geld. Dus het ging ook niet ten koste van zijn gezin. Nee, een getrouwde man? Kom nou, zuster Kogelfles. Broeder Kuiken is ook een getrouwde man. Maar daar is hij toch niet minder om? Broeder Kuikens zal voor ons geen botmanteltjes kopen, zuster en, en, en, en, en die zeeman was ook erg aardig, Vera. Welke? Ach, je weet wel. Hij liet een zak met 200 tulpenbollen in je bad achter... Oh. en is nooit meer teruggekeerd. Ja, ja, groot gelijk, hoor, Vera. Leer mij zoveel mogelijk mannen kennen. Ik wou dat ze mij in de tijd die goede raad hadden gegeven. Maar nee, hoor. Ik mocht me verslinger aan de eerste de beste die op mijn pad kwam. Die werd op het voetbalveld in de grond gewalst door een circusjuf. En met dat mens is hij ervan doorgegaan. Dat zal mij niet gebeuren, mevrouw Vrolijk. Ik heb vrienden zat. En sommigen mag ik heel erg graag. Oh, binnen zekere grenzen is daar ook eigenlijk niets op tegen. Eerlijk gezegd, er zijn er nogal wat op wie ik hartstikke verliefd ben. Oh, oh ja. En Simon dan, Vera. Oh, ik weet het eigenlijk niet. Soms denk ik nee, soms denk ik ja. Maar hem wil ik hebben. En daarom, we gaan trouwen. Uh, oh ja? Ja, volgende week aantekenen, Simon. Het staat al in mijn agenda. Uh, nou, uh, dan zal ik mijn bagage maar eens in de kofferruimte gaan zetten... Ruimte voor koffers. Dat kan niet. Nou, toch is die vol, kijk maar. Alle, uh, dingen en dozen. <laughs> Bomberichtkijkers, kijkers trekken. <denk> <laughs> Opvangbare preekstoelen en zo. Ja, nou, nou goh, je spullen dan wel op de achterbank, Simon. We gaan weg. Jij rijden. Uh, nee, straks misschien. Oh jee. Dan heb je dat mens kogelfles ook weer eens. Oh. Wat zegt ze? Nou, dat weet ik niet. Nou, ze zet het lawaai eens af. Ja. Ah, hallo, een ogenblikje even het raampje laten zakken. Deze knop. Ja? Heb je me dan niet verstaan? Uh, nee, de hele apparatuur was in bedrijf. Ik zei, Simon, dat het helemaal niet goed is met je moeder. Oh, oh jee. Wat is er nou weer? Ze is plotseling volslagen blind geworden. De rest van de achternamiddag ging heen in een soort neerslachtige ledigheid. Er was een samenvatting op de televisie van eerder gespeelde voetbalwedstrijden. Moeder had zich uitgeput in verontschuldigingen en hield vol dat haar tijdelijke blindheid moest worden toegeschreven aan een acute vorm van haar chronische duizeligheid. Ze zat recht overeind in haar bed met haar ogen dicht achter me. Zonder enige belangstelling keek ik naar wat er op het scherm aan de gang was. Als je me vraagt wie tegen wie speelde, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik moest maar denken aan wat Vera had gezegd toen ze vertrok. Vierkant had ze geweigerd zich in mijn toestand te verplaatsen. Ze wou zich alleen maar verplaatsen in de richting Kamperduin. Toen ik haar vroeg of ik haar komende woensdag nog zou zien antwoordde zij waarschijnlijk niet Simon. Het laatste wat ik van haar zag waren haar twee e e e e e oh, oh. E enorme remlichten <lacht> toen ze moest inhouden om op de te komen. Ik heb wel twee uur voor dat toestel gezeten zonder er veel van te zien, maar al die tijd wist ik: dit is het einde. Nou, maar nou wel is de het, man, het man, we af. niet teveel geliefd. Ja? ja, ja. Van wat zullen we, Pas op, schoens. Als de man die gaat toch naast. Ja, hoe is het? Een hoe is het mogelijk? Je zou zweren dat de hij de naast zou gaan, hè, Simon? Wie, moeder? Hè, Simon. Ja, de bal, natuurlijk. We zullen de dus nog moeten proberen gelijk te maken. Kunt u, u ineens we weer zien, moeder? Niet ineens, jongen. Maar geleidelijk. Eerst de sinaasappels op het dressoir. Toen je hoofd. En toen ineens dat kleine balletje op de televisie... waar u drie en een halve meter vandaan zit? Ja, maar nog niet erg scherp, hoor, jongen. Of richt het aan het toestel? Uh, ik ben blij dat u weer helemaal in orde bent, hoor, moeder. Ja. Nee, Een zachtgekookt eitje wil er misschien wel in blijven zien. En een paar flinterdunne boterhammetjes erbij... Nee. Nee. En een beschikje. Goedmoeder. Go! Kom van! Nee, van de slag, de maakzaamheid van de Jane en West Kansas heeft gelijk gemaakt. En Simon! Ja? Als ik er op heb, gaan we dan nog even naar het park. Het Hebben we allebei nog wat aan onze zaterdag, hè? Jongen! En het en het Ik ging naar de keuken, zo vervolgde de beklaagde vrolijk zijn verklaring in de lachbare, met de bedoeling dat hij zo hard te laten worden als een baksteentje. Maar toen ik naar het zandlopertje keek, vond ik het toch maar een zielig soort braak. Ja. Ja. <kuggen> Mijn steeds somber wordende gedachten gingen meer en meer naar een kasteiding, in de alles verpletterende en vermorselende geest van broeder Piet Kuiken. Dat idee groeide nog... naarmate ik moeder verder het park inrolde. Het was onze vaste gewoonte... een ogenblik te rusten op het hoogste deel van het pad... dat naar de vijver leidt. Het ja. uitzicht is hier zo prachtig, zei ze altijd. Ja. <tie> nou dan legde ik een paar stenen op blokjes hout voor de wielen van het wagentje... en zelf ging ik op de bank zitten die daar staat. Maar deze keer legde ik stenen, nog houtblokjes voor de wielen... toch al mijn kracht in, in de duur van ze naar beneden stond richting vijver. Ik ging op de bank zitten, dat wel... Van mijn gevoelens op dat moment kan ik mij niets herinneren. Wel vond ik het vreemd, geloof ik, dat moeder ondanks de eenparig versnelde beweging van het karretje helemaal geen geluid gaf. Maar toen het in zijn tomeloze vaart werd gestuurd door de stenen rand die om de vijver loopt... Nou, nou, meneer. Ik moet zeggen, als we bij de archerie... ...weet ik zo het een en ander van balistiek, maar... ...zuiver de parabool heb ik nog nooit gezien. En precies midden in de cijfer. Mijn moeder. Ach. Ja? Staat hij me toen nog eens op te merken... ...hoezeer ik de baan bewonder die ze heeft beschreven? Ja, dank u wel, meneer. Maar, eh... Uh, ...ze krijgt er wel last mee, weet ik. Hoezo? Nou, hier vandaan kun je alleen maar de achterkant zien... ...maar op dat port daar staat verboden te zwemmen. Ze zwemt niet. Ze zinkt. In de context van het verbod lijkt me dit hetzelfde. Bovendien, ze zinkt niet. Ze zwemt. hè? Nou oh ja, spartelen dan, ziet u wel. Ja? Moeten haar natuurlijk de hulp schieten, maar... ...ik kan niet zwemmen. En ik heb mijn zondagse pak nog aan. Schandelijk. Wat? dat de gemeente hier niets aan doet. Daar staan wij nou. Twee christenmensen met ieder voor zich... een plausibele reden om niets te doen. Zou het toch reddingslijnen of gordels moeten zijn... beademingsapparatuur of... voldoende vermogen om dat meertje eventjes droog te leggen? Oh! Oh, maar het is helemaal niet nodig. Kijk, kijk. Eh, is dat niet de vlinderslag? <tus> Het was niet de vlinderslag, zo vervolgde Beklaag de beklaagde vrolijk zijn verwarring ...meneer de rechter van de Zares. ...maar de volmaakte schoolslag waarmee moeder naar de kans won. <tie> Ze klom uit de vijver... ...liep er op haar gemak een dikke honderd meter omheen... ...tot waar het karretje in het water lag... ...viste het eruit... ...veegde de zitting droog... ...wrong zo goed en kwaad als dit ging zichzelf een beetje uit... ...nam weer plaats alsof er niets gebeurd was... ...en vroeg allesgevende wat ze nog aan vergiffenis in huis had. Oh, oh, oh, breng je me nou weer naar huis, jongen. Oh. Ik wil daarvan heb ik haar naar het politiebureau Brugstraat gerold. U kunt haar vinden op het parkeerterrein naast de fietsenstalling, <lacht> ...al waar ik deze bekentenis heb afgelegd. Welke ik hierbij met mijn handtekening als volkomen waar erken, is getekend Simon Vrolijk, edelachtwaardig. Dank u, megadier. U kunt gaan. Want, maar ik, ik heb nog uh, veel. Daar ben ik van overtuigd, megadier. Maar ik denk niet dat we ons nog hoeven te verdiepen in remsporen, dieptepeilingen en andere te geven. De opzet, de bedoeling is volmaakt duidelijk, zou ik denken. Niet waar, eh uh, uh, Zeker, je dagbare. Ik heb moeder in die vijver laten plonzen met de bedoeling dat ze erin zou verdrinken. Oh, ah, ja, is. ja, ze is hier ook, dus u kunt het er vragen. Ze is er zelf bij geweest. Dag daaraan, uh, uh, Simon Vrolijk, <coughs> moedermoord is een verschrikkelijke misdaad. Meneer de rechtercommissaris, dat is toch nog niet onstotelijk bewezen? Nee, dan? inspecteur, er is ook nog geen verdediging die zulke bewijs omver zou kunnen kegelen. Dit is toch waarlijk geen alledaagse zaak, zou ik denken. Laat ons dan ook eens trachten haar op waarlijk onconventionele wijze te benaderen. Dus, zoals ik al zei... Simon Vrolijk, moedermoord is een verschrikkelijke misdaad... waaraan u niet mag denken alsof het om een uh, winkeldiefstalletje zou gaan. Echter, u hebt een dergelijke misdaad niet begaan. Zo u al een poging daartoe hebt ondernomen... werd zij niet met succes bekroond. Huh? Daarom stel ik mij voor uw motief... uw motieven... de heuse bedoeling... eens nader te bezien. Ja, het was heus mijn bedoeling om... U moet uw ja, mond houden. Ja, maar... Stilte! Ja, maar... hey. huh? Het zou een groot misverstand zijn, mijn heren... te menen dat u hier te doen zou hebben met een jong mens... dat in staat zou zijn... zijn fantasie te onderscheiden van de werkelijkheid. Integendeel zou ik denken... ...zijn fantasie is de ware weerspiegeling... ...van zijn werkelijkheid. Het is onverduidelijk dat hij op jeugdige leeftijd al... ...het overhaast vertrek van zijn vader uit het ouderlijk huis... ...als een pijnlijke kwelling moet hebben ervaren. Het herbeleven nu... ...van deze abrupte verdwijning der vaderfiguur... ...heeft de beklaagde ons onmiskenbaar beschreven in een symbolisch verhaal. Ik doel hier op de uitvinder... die natuurlijk niet bestaat... en beklaag dus bezoek aan hem... dat even vanzelfsprekend... nooit is afgelegd geworden. Ja, inspecteur? Eh, die me niet kwalijk, meneer de rechtercommissaris. Maar de heer Portier, Charles Henry... bestaat echt en woont wel degelijk... ver van straat 18. kom, inspecteur. Ik wou u wijzer hebben. Zeg, uitvinder... En je zegt, geestelijke vader. De vader dus. Ja, maar zult u bij de heren, die die dansspelletjes dan. Antwoord, gewoon een kinderlijke poging om te weerstaan. In het rijden te komen met. CQ te ontluisteren. Het vaderlijk gezag. Hè? en dat dakloze huis. Die vier kale muren ons beschreven als een verlaten schelp... symboliseert de verlaten moeder. Afmerken. Voelt u zich nog steeds goed, mevrouw Vrolijk? Zit u wel gemakkelijk? Oh ja, heel gemakkelijk. Dank u wel, meneer. Dat doet me genoeg. De zo onvoortuinlijke begrafenis van de heer Vrolijk senior... in het drassige doelgebied van de Bokkerse boys... En zijn herijzen is niet al daar. Doch in het verre reggeloom... Enschede, edelachtbare. Huh? Oh, ja. In het verre Enschede... ...behoeft nauwelijks onze aandacht. Evenmin de betrouwbaarheid... ...in de fantasie... ...altijd zo voorspelbaar... ...bij iemand met een achtergrond... ...als die van mevrouw. Ik volsta met op te merken... ...dat zijn verklaring... ...zij het dan in symbolische vorm... ...feiten weergeeft... ...die hij... Als werkelijkheid aanvaard. Ja, inspecteur. Een Die poging tot moedermoord is zo feitelijk als het maar kan. We hebben mevrouw vrolijk geheel door het bureau binnengereden. Oh, maar ik betwijf nog geen zins, inspecteur, dat mevrouw vrolijk geboren kaas in die vijverkopje onder is gegaan. nadat zij door toen van haar zoon daarin was geschoten. Maar dat vind ik, in mijn opvatting van wat er in feite is geschied. Een bijkomstigheid. Normaal. waar het om gaat is, ik heb het al eerder gezegd, de bedoeling. Nou, ik wou er zijn. U moet u ja, de, uh, ja. Op een vlakke gezien zou u daad kunnen wijzen op een verlangen... tot kastijding. tuchtiging van uw moeder, omdat we u daar kijken. Maar in uw onderbewustzijn beklaart de vrolijk. Wist u bliksems goed dat het nieuws van deze openbare verdrinking, als ik u poging zo eens mag noemen, zou doordringen tot zelfs in Hengelo of Aldenzaal? Enschede. Of waar ben ja. Een gaan en heel drama, mijn heren. Dat beoogde een vader die zich tot nu toe heeft weten te onttrekken aan de gevolgen van zijn kwaadwillige verlating tot bitter berouw en zelfverwijten te brengen. Derhalve, en mitsdien is het in geen enkel opzicht gewaagd te veronderstellen... ...zou ik denken dat Beklaagde Vrolijk niet zocht zijn moeder in het water te smijten... ...doch zijn vader. Oh, ja, ja. De politie zou zullen de heer niet graag in proces voor baan opnemen in Laabaren. Dat is er ook niet de taak, de politie-inspecteur. Zij geeft de blote feiten en de omstandigheden waaronder die zich hebben voorgedaan. Het redeneren en interpreteren is de taak der rechtsgeleerden. Neem me niet kwalijk, Edelaar, maar. Hè? Geen zin. Uh, uh, oh ja. In vele beschavingen, en zeker in de onze, symboliseert de onderdompeling in water tegelijkertijd een einde en een begin: dood en wedergeboorte. En dit is nu precies waar deze Simon vrolijk op uit was: zowel voor zichzelf als voor zijn moeder. Zowel voor het verwoeste gezin als voor zijn trouweloze vader. Wellicht verlangde hij dat er iets anders, iets beters geboren zou worden... in plaats van zijn vader, zijn moeder, zichzelf, misschien wel alle drie. Wat er ook fout was, hij zocht het te verbeteren... door onderdompeling in de parkvijver van zijn harteloze vader... of zijn zo tragisch verlamde moeder. Maar ze is helemaal niet verlamd. Ze zonder de kanten kant als een eind, en toen de vijver in als een ja, ja, Juist, volkomen. Oh, Ik laat deze ornithologische... meestal bij de heren... rekening van beklagen. Maar van alle motieven... die wij kennen of vermoeden... is dit wellicht het sterkst. Beklaag dus innige wens dat zijn moeder... de helaas volkomen verlamde dame... die wij hier zo voor ons zien... weer zou mogen beschikken over al haar faculteiten. De ware wedergeboorte, het waarlijk nieuwe begin... kon in het idioom van zijn achtergrond... alleen maar worden bereikt door een algehele onderdompeling... waaruit zij geheel genezen zou moeten herrijzen. Maar ik heb er toch naar de andere kant zien zwemmen. Hoe had ze anders uit het water kunnen komen? En wie anders dan zij heeft die verdonden... Rotka eruit gevist. Juist! Oh, Volgomen juist. Stilte. Zo sterk was dit verlangen, zo sterk de kracht van zijn hoop, dat beklaagde geloofde, ja, nog steeds gelooft, het ook werkelijk te hebben zien gebeuren. Oh, ik ben ervan overtuigd dat beklaagde zijn daad heeft begaan uit ergernis, in een plotselinge opwelling van grote moederrecht. Maar in diepste wezen is het een daad geweest van een zoeker, een zoeker naar een nieuw begin. Een leven van zekerheid. Simo Vrolijk, ik ontsla u van rechtsvervolging. Maar ik ben wel schuldig. Ik heb het gedaan, verdomme. Nee, u kunt gaan. Ik heb geprobeerd haar te verzuipen. U nee, kunt dit gewoon als vrijman met opgeheven hoofd verlaten. Maar als ik u nou... Je bent toch niet dolfman. Smeren Smeer hem nou toch, je bent vrij. Begrijpt u het niet, meneer Vrolijk? U bent vrij! Dat kan niet! Ik heb een moeder. dier, pak hem in zijn klad en gooi hem eruit, zo nodig te laten roven. Laat maar los, verdomme, laat hem los! Jullie moeten me opsluiten! Au! Au! Au! Au! Wat heerlijk, Simon! Je bent vrij! Oh. Wat is er, jongen? Uh, Hoofdpijn. Uh, een klap met een gummieknuppel. Heb je nou uw zin? Geef niks, hoor, Simon. Oh. Je bent toch mijn jongen. Uh. Uh. Rij je me nou gezellig naar huis? Yeah. Yeah. Oh. Doe dan, Simon. Uh. Oh. Oh. Hoor eens wie daar aankomen. pijn, oh. pijn. Oh. blijf. Oh. Oh. In onze rijk, hier u vandaag ze schijnt. En uw schuld, schuld, schuld. En uw schuld, schuld, schuld. Ook een aardverboden zijn. Het is allemaal voorbij, broeder Kuiken. Simon heeft van iedereen vergiffenis gekregen. Nu is hij eindelijk verlost. Oh nee. ja, is dat niet wonderbaar? Oh. Ja, vrienden. Allemaal en uit volle borst 1, 2, 3, 4. Bonder, onder, bond, zonder. Al deze zonder zijn de zonder. Zonder, zonder, en nu naar huis simon. Dat ja, boemer. En zij leefden nog lang en ongelukkig. Een beklagenswaardige beklaagde is de Nederlandse versie van het hoorspel The Prisoner van Don Hayworth. Het werd gespeeld door Hans Veerman als Simon Vrolijk. Nels Nel Snel als Eva Vrolijk, geboren Kaas, zijn moeder. Corrie van der Linden als Vera Kalf, zijn vriendin. Willy Ruys als de rechtercommissaris. Jos van Turenhout als de brigadier. Hup Oerizand als de inspecteur. Dries Krijn als de uitvinder Charles-Henri Poitier. Tony Folletta als broeder Kuiken. Dogi Rugani als zuster Kogelfles. Jan Borkus als een oude broeder en als een voorbijganger in het park. Jan Verkoren als wethouder Arie Kaas. En Hans Karsenbarg als een televisie-voetbalverslaggever. De vertaling en de bewerking zijn van Annie Vitsch. De regie had Jan C. Hubert. Is dat niet?